Thank you.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 In Venezuela worden 80 bedrijven morgen voor 24 uur afgesloten van de stroomvoorziening. Ze krijgen deze straf van president Chavez omdat ze hun elektriciteitsverbruik niet genoeg hebben verminderd. Bedrijven in de hoofdstad Caracas moeten hun stroomverbruik met 20% terugbrengen... om te voorkomen dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt. Als de bedrijven niet alsnog minder stroom gaan gebruiken... dan kunnen ze de volgende keer drie dagen worden afgesloten.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 TFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met. met nu. Dat terug bij Tap Zeppi, aflevering 664. We zijn uh, dit tweede uur heel rustig begonnen met Kamaal en Quiet Earth. Goed, en dan gaan wij verder met... Uh, even kijken, weer een prachtig... Oh, weer nog, we gaan gewoon verder met Kamaal. We kunnen ons het schelen met Will Meditation. Deze idee is tot ons gekomen via Oshop.nl En... Shop dat wil ik zeggen, maar het de oorspronkelijke label is New Earth Records. Goed, veel luisterplezier en je kan het allemaal meelezen. En later meeluisteren op www.zfmzandvoort.nl. Veel luisterplezier. muziek van enige tijd geleden, dan heb ik het over jaren natuurlijk, jaar 2000, tien jaar geleden, toen werd deze cd Simplicity van Kenneth Plon op de markt gezet door uh, het label Phoenix Muziek Music for reflection and inner harmony. Ja. Goed, we gaan afsluiten met, ik hoop, met de cd op Obsidian op is door uh, Arno uh, gemaakt. Drum, drum en bass. Nou, dat zal wel een heftig werkje zijn. Door het uh, label Easy Digit Music. En dat uh, zal ook even kijken of het nog een jaartal, ook in het jaar 2000, uh, gezet. Goed, mijn naam is Ben of en Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. Tap Zappi. En wat mij betreft, graag tot de volgende keer. En natuurlijk een hele, hele goede nacht. Dag.